Het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. Vrijdagavond live. en cultuurprogramma. Wat natuurlijk weer live uitgezonden wordt vanaf Hotel Hogeland. Mijn mede-presentator is Tom Hendricks. En dit is de stem van Yvonne Roosendaal. En Roy Haldeman zoals van ouds, doet de techniek en de muziek. Tegenover ons zit Adrie van den Bos. Hij is wel bekend van Gampati. Nou is Gampati niet meer. De strandtent helemaal op het naturistenstrand. Helaas. Wat kun je daarover vertellen? Nou, even wat anders eerst. Want Adrie, <lacht> je bent dus een echte Zandvoorter. Ja. ja. Maar je hebt nogal wat omzwervingen gemaakt uh, in de afgelopen jaren. Maar even terug naar het begin. Wanneer ben je geboren en voor wie ben je er eentje? Oh, dat ik de... Nou, ik ben geboren in 1964. Mijn moeder is er eentje van uh, een zwarte Ari Botje. Mm -hmm. Dus uh, Jansen Kerkman. En mijn vader is Joop van der Bos. En volgens mij is mijn uh, vader eentje van Antje um, van de Staande Klok. Ah. Ja. Kijk, nu zijn we thuis. Kun je dat uitleggen van de staande klok? Als je klokkenmaker van paap, van paap. of van Paap? Ja, Antje Paap. Maar waarom heet die staande klok dan? Uh, pss, misschien, uh, ja, je hebt ook uh, de, de staande klok. Misschien stonden die wat, wat rechterop. Ja, okay. Die waren altijd van, van de, <laughs> de tijd, dat zou kunnen. Ja. Grappig, hè? Ja. Een zwart aribotje. Uh, dat botje was kerkman, maar er was nog een aribotje. Uh -huh. En omdat mijn opa, uh, die was stoker in het uh, badhuis. Uh -huh. En die was altijd onder het uh, onder En onder noemen ze een zwart aribotje. Ja. Ja. Althans, zo heb, dat heb ik, uh, ja. dat is mij bijgebracht. Ja. Geweldig, ja. die bijnaam. <laughs> Het begrip uh, Gampati, Yvonne noemde net al, uh, speelt een grote rol in je leven. En je hebt er zelfs dus enkele maanden, enkele uh, jaren mee op het na naakstand gestaan. Maar wat, wat heb je eigenlijk voor die tijd gedaan? Um, wat heb je voor die tijd gedaan? Nou, ik heb sowieso twintig uh, jaar in, in Holland Casino gewerkt. Uh -huh. uh, en dan ben ik op een negentiende binnengestapt gestapt. En uh, daar heb ik een uh, ja, cloupier begonnen. En na, na, na drie of vier jaar was ik uh, tafelleider en na zes jaar was ik uh, instructeur, dus ik leidde croupiers op en dat heb ik uh, tien jaar gedaan en toen hadden ze in Amsterdam uh, instructeurs nodig, toen ben ik vanuit Zandvoort uh, gedetacheerd naar Amsterdam, Dus zou ik voor drie maanden gaan, dat, dat werden vijf jaren en daar ben ik geëindigd, daar heb ik de laatste vier jaar gewerkt als uh, coördinator opleidingen, dus uh, ja, ik was verantwoordelijk over de opleiding van de croupiers. In Holland Casino Amsterdam, het Hol van de Leeuw noem ik het altijd. Dat is, dat is het casino. Hm. Ja. Um, nou goed, uh, daar uh, zat ik na twintig jaar uh, achter mijn bureautje. En ik was beleidsplan aan het schrijven. Uh, uh, Speltechnische handboeken aan het bijhouden, examens aan het afnemen. En uh, mensen, nee, je kent het allemaal wel. En toen begon mijn maag te, te, te, te krimpen. En weer de, die begon te spelen, op te spelen. Hm. En dat gebeurde twee, drie keer in een week. Ik dacht van nou, uh, ik ga het niet meer doen. En toen uh, ben ik uh, naar mijn baas gegaan. Ik zeg, ik, uh, ik wil weg. Ik wil uh, mijn droom gaan leven. En ik wilde al uh, van kind zijn van een strandtent hebben. Dus in Zandvoort? In Zandvoort, ja. ja. ja. En uh, ik, ik, ik, ik heb altijd gewerkt met heel veel plezier. Maar ik had wel zoiets van nou, dit wil ik niet tot mijn 65ste blijven doen. En uh, ja, het klinkt heel cliché, maar op mijn 40ste heb ik besloten om... Uh, alles achter me te laten. en huis op, uh, op de Amstel in Amsterdam. En een sloep in de gracht. En twee auto's in de, in de garage. En uh, ja. Ik uh, ben weggegaan uh, naar het Holland Casino. En ik ben weg Ik, ik kreeg nog wat mee. En binnen een week had ik een uh, strandteent. Geweldig. Op het Natuurrel Strand van Zandvoort. Want ik was de, een van de weinigen die begon op het, uh, op het Naakstrand. Mm -hmm. Maar op mijn terras uh, was het verplicht een stukje textiel aan te ja. hebben. Of een saron of wat nou ja. Dat Vond ik wel zo fris. Hmm. Maar voor de rest, de, de buiten kon iedereen gewoon uh, lekker uh, natuurlijk zijn. Maar je zegt uh, uh, een strand, en was een jongensdroom. Ja. Heb je zelf ook op het strand gewerkt vroeger, toen je klein was? Ik heb er altijd rondgebanjeerd, ja. laat ik het zo zeggen. Maar het uh, meeste heb ik gewerkt bij, uh, bij Floor Bonny. Mm. Ik heb uh, vijf jaar bij die viskarren uh, meegelopen en mm. die, die tractoren rondgescheurd. Hoe oh. uh, oh. was uh, jij dat? <laughs> volgens mij heb ik de hele, de hele, de hele de Noordzee leven verkocht. Mm. Mm. Ik heb wat haringjes verkocht. Goed, in 2004 ben je dus op het strand neergestreken. Ja. En de, je hebt dus jouw paviljoen Gampati genoemd. Ja. Waarom? Nou, uh, jullie. Ja, uh, Kampati is eigenlijk, uh, is eigenlijk een ander woord voor, uh, voor Ganesha. Uh, omdat ik uh, besloot... Oh, dat is Ganesha? Dat Ganesha is een Hindu god. Mm -hmm. uh, misschien ook wel een leuk verhaal. Uh, ik, uh, ik was mijn strand en dat ik binnen een week gekocht. En ik kon eigenlijk helemaal niks. Dat wil zeggen, ik, ik, ik, ik heb altijd aan de goede kant van de, van de bar gestaan. Dus ik wist wat het was om met mensen om te gaan en lekker te eten. En, uh, ja. Ja. Maar ik had nooit met belastingzaken of met inkopen of met strand had ik niks doen. Je hebt nog nooit een eitje gebakken waarschijnlijk. Nou, dat was mijn hobby. Kopen, oh. Dat kon ik ook nog. Ja, ja. Maar goed, uh, ik ben dus in het strand ingegaan. Ik heb hem gekocht met, uh, met de gedachte van nou ik ga het gewoon doen. Ik, zie wat er, maar, uh, ik had er uh, heel veel zin in. En als je dan ook besluit om je droom te gaan leven. Dan bestaat het al. Dat is een heel apart. Maar goed ik, uh, ik, had een, uh, ik had geen naam voor mijn strandtent. Want ik wilde een domeinnaam hebben. Ik wilde hem eerst La Pura Vida noemen. Of guapa Spaanse naam. Ik denk nou een beetje tapas op strand. En een paar flessen wijn. Mm -hmm. En nou, die naam waren allemaal bezet. En toen ben ik maar. Uh, ik denk nou dat komt wel. Toen ben ik. Uh, in een droom kwam er een, stond er opeens een, een houten olifant naast me. En ik denk van ja, die heb ik drie jaar daarvoor. Had ik hem ook niet staan in een uh, Indiaanse winkel in, uh, in Amsterdam. En ik denk bij mezelf: van, Jezus, wat, waarom staat hij nou in mijn droom? Dus ik word wakker. Ik denk dat is het. Die, dat is een mooie logo. En uh, ja, ik, ik, ik ga gewoon kijken wie die olifant is. Nou, uh, ik ben naar die winkel gegaan. Het beeld stond nog steeds op me te wachten. En ik uh, klap naar die vrouw toe. Ze zegt: Dit uh, is uh, Ganesha. The Lord of the New Beginnings. En The Lord of Let Go. Ik denk, nou, dit is het. het Kip mm -hmm. wel op mijn rug. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik heb het beeld gekocht voor 3500 euro. Een hoop geld. Ja. Maar uh, ik denk, dat moet ik hebben. Maar, voordat ik betaald had, zei ik wel... ...van, ik moet even mijn vriend bellen. Want uh, die zit in het internetbusiness. Uh, en uh, daar was ik wel benieuwd of uh, Gaanpaat of Canesha.nl uh, vrij was. Bleek dus niet vrij te zijn. Dus met tranen in mogen liep ik de deur uit. Ik denk, nou, dat moet het niet zo zijn. Nou, in de straat kwam die, de verkoper, de man. Ze zegt, wat is er met jou aan de hand? Ik zeg: nou, ik heb een stranduit gekocht in Zandvoort. En dit is de naam en zo wil ik het hebben. Maar de domeinnaam is bezet. Toen zegt ze, nou, waarom nu je geen Ganpati? En zo is Ganpati geboren. Ganpati is de liefkoosnaam van Ganesha in uh, India en in Indonesië. Ze noemen hem ook wel Ghanipati, Maar in India noemen ze hem Ganpati. Dus uh, Ganpati is eigenlijk Ganesha, dat wil zeggen, de, de, de, de, de god. Of, voor mij is het geen god. Maar ik, ik zeg meer, hij staat voor het leven. Van loslaten, nieuw begin. De mens in de natuur samenbrengen, want het is een, een menselijk lijf met een, een olifantenhoofd. Uh, hij staat voor, uh, uh, nou, voor een aantal dingen, gewoon uh, vanuit liefde leven, uh, delen, ga zomaar door. Ja. Het, is een, uh, het, is iets, het is prachtig uh, hoe, hoe hij ooit in mijn leven is gekomen, zeven uh, jaar geleden. Zeven, dat is ook een magisch getal hè, zeven. Ja, ja, dat ben ik niet zo meteen. bezig. Oké, okay. nee, nee. apart. <laughs> Hoe zijn die eerste jaren voorlopig op het strand? Um, nou ja, het eerste jaar was weinig uh, geslapen. <laughs> ja. Dat wil zeggen, ja, je weet dat je het, het weer niet kan sturen. Nee. Dus ik was er klaar voor, dacht ik. En ik heb uh, zes weken lang gewacht op de zee en ik heb zes weken niet geslapen, want de zon kwam niet. Ja. En de mensen kwamen ook niet. Oeps. En dus uh, ja, dan, dan denk je van oké, okay, ik laat het los. En gampati? Dan, ja, dan nou, ja. laat, laat ik het los. En dan, uh, nou, de zeker, de, de, dat weer kan je dus niet sturen. En dan, uh, nou, dan, dan is het meer zo, dan ga je gewoon lekker slapen. En de veronderast je het wel. Want niks is te sturen in het leven. Dus het weer dus ook niet. Ja. En uh, ja, zo is het eigenlijk begonnen. Nou, de eerste jaar uh, was eigenlijk een leerjaar. Het tweede jaar ben ik, uh, ben ik naar India gegaan. maar ik had wel zoiets van, nou, ik wil wel weten want, wat uh, gampati inhoudt. En dan ben ik echt in het diepe gesprongen. Dan, waar was je in India? Uh, nou, ik begon het eerst uh, naar uh, Rajasthan. Uh, word ik een beetje Rajestan. zenuwachtig. <laughs> uh, Rajasthan. Ja. Uh, Bihar. Uh, mijn uh, lievelingsplek is altijd Varanasi. Mm. Daar moet ik altijd even een weekje naartoe. Uh, Kerala. Ik ben er mee, drie maanden reis ik rond. Mm. En dan de laatste drie maanden zit ik dan in Goa. Goa en dan ja. zit meestal in Arambol. Dat is uh, mijn, uh, mijn plekje. En het is een prachtig... Uh, ja, kan je... Dat is een beetje het gevoel wat je bij Gampati had. Waar je, waar je, kon, waar je, je kan yoga aan het strand, ja. yoga kan doen, waar je kan mediteren, waar je uh, spirituele workshops kan doen. Mm. Waar je uh, lekkere massages kan krijgen, maar andere massages dan hier in Nederland. Mm. Maar uh, uh, diep down massages, uh, uh, chakra healings. Uh, maar goed, ga zo maar door. Ja. En uh, ja, in 2005 was het, en iedereen verklaarde me vergik. En uh, ze, ze stonden allemaal te kijken, die gozer, die sport niet. En het worden is gedoe. En uh, <laughs> yoga, mediteren, uh, pff, wat is die aan het doen? Is dit een secte hier ook? En ja, zo is het eigenlijk uh, begonnen. Ja, en, ja het, nu, het is nu 2011. En ja, waarschijnlijk was ik in die periode een beetje te vroeg. Mm -hmm. nee, want het is nu, uh, op iedere strand het ze ja, yoga tegenwoordig, ja. mediteren ze. En uh, in het bedrijfsleven ja, beginnen ze eerst hier met je mediteren. Ja. Maar goed, het uh, tweede jaar uh, ja, begon het uh, steeds beter te lopen. En uh, Ik heb dus geïntroduceerd op het strand. Om dat soort dingen te gaan doen. En uh, mooie feesten. Ja, met gelukkig uh, de bloot in strand. Ja, En na vier jaar uh, zat ik in India. En toen uh, het ging uh, het, ging, uh, het ging redelijk tot goed. Omzette uh, omzetten verdubbeld. En een hoop geld geïnvesteerd. Uh, toen was er een goede storm. Dat was in. Uh, de storm van 2006 op 2007, uh, dat was in, uh, in, in januari, toen is mijn hele talut uh, weggespoeld, 70 meter breed, uh, 30 meter naar de zeekant toe en 3,5 uh, meter hoog, tot achter de hek alles, alles weg, stromputten weg, vetputten weg, uh, ja. waterleiding, alles uh, naar de kloten. Ja, en er waren dus uh, drie strandtenten op het naturel strand. Ja. Eén strand die was goed verzekerd. Uh, dus die heeft alles terug gehad. Een andere strandtent, ja, dat was dus Campati en uh, een andere strandtent uh, was Eldorado. Ja. Die zat met hetzelfde probleem. Nou ja goed, uh, dat was weer een beste investering. Want op dat moment ja. moest er voor, uh, voor een godsvermogen aan zand gekocht worden. En dan denk je eens, dat ligt wel zand. Maar we gaan, uh, die op de goede plek. Met... Nee, nee. Is, uh, er is een hoop uh, reuring geweest, ook in de gemeenteraad. Nee. Uh, Oké, okay, er zijn 36 strandtenten op Zandvoort. En er waren er drie die niet konden bouwen. En die werden toch in de steek gelaten. Ja. Maar goed, dat zeggen ze, ondernemersrisico. Nou ja, goed, dan neem je het risico. En nou, 15.000 euro aan zand verkocht, dat moet je toch terugverdienen. Nou ja, iedereen verklaart je voor gek. Nou, ah, dat is eenmalig. Maar wat gebeurt er het volgende jaar? Hetzelfde. Hetzelfde. Ja. Nou ja, niks van de gemeente en alles op en er aan. Dus dan, wat gebeurt er dan? Dan, uh, ja, dan, dan, dan, dan een buurman bij je daarnaast, die uh, moet dan uh, beslissen om niet ni zijn tent te verzekeren. En die tent die, die brandt af. Ja. Dat komt ook doordat de zand is allemaal weggespoeld. Ja. Dus je moet gaan. Uh, hè. Bij mij is hetzelfde, ik was los. En ik heb een, uh, een compagnon of een iemand die ging investeren bij me. Nou dat is, uh, dat is fout gegaan. Ja. Met, uh, met mijn, uh, nou, toen heb ik besloten eigenlijk om alles los te laten. En opnieuw te beginnen, met nul. En dat was in 2008, ben ik de wijde wereld ingegaan. Dus ik ben, uh, ik ben in India weer geweest. In het Tatarengebied. En Pabitsa. Uh, en ik heb de kosteninwoning gewerkt ook om een innerlijke en uiterlijke reis te maken. Om me, toch uh, mijn kindje een beetje achter me te laten en te verwerken. En ja, dus zo is het een beetje gegaan. Die stormen, dat lijkt eigenlijk een beetje bijbels hè? Ja. Dus de, de, de, de zee geeft en de zee neemt. Ja, ja. Ja, nou ja, ik zie, je, zie, zie je daar misschien ook de hand van de voorzienigheid in? Dat dit moest gebeuren om, om jou weer de wereld in te sturen? Ja, zo is dat zou zo maar kunnen. Maar uh, wat, wat, wat, wat ik dus nu wel weet, is dat daar voor de kust, was, bij Rijkswaterstaat, is er een, was er een foutje begaan. Die, die bank heeft niet goed doorgetrokken. Zit er zit een gat in die bank daar. Ja, en die bank hebben ze opgevuld. En ja. nu is het probleem daar niet meer. Ja. Maar goed, ik wil niet meer over het verleden praten. Het mooie is uh, ja, want ik, heb, ik heb een heel mooi verhaal gelezen over het beeld van Kampati. Ja, Wat is nou, daarmee gebeurd? Nou Wat is daarmee gebeurd? Nou, het is me uh, heel frappant. Um, ik had het hier allemaal gehad in Nederland. En een vriend van mij is met zijn gezin in Brazilië gaan wonen en die zegt: kom dan mij, ik staat een stranden te, te pachten. We gaan samen stranden doen. Ik investeren en jij gaat gewoon die, die tent daar hun. Dus ik heb alles achter me gelaten Hier ik, ik ga uh, naar uh, Brazilië toe. Um, ik had nog een en het was een, uh, een sokkel. En daar bovenop een, een garnish. En die stond als je bij mij binnenkwam in mijn tent, liep je daar tegenop En dat was uh, een... als het ware. Um, toen ben ik, um, ik, twee dagen voordat ik naar uh, Brazilië ging, heb ik mijn, uh, dat beeld, wilde ik dus ritueel verbranden. Maar dat heb ik niet verbrand, maar die heb ik eigenlijk uh, die heb ik, uh, begraven. ...op de plek waar mijn strand had ooit gestaan, want de tent komt nooit meer terug. Nee. En uh, ik denk, nou dan zien we het wel, dan, dan is hij weg en de zee komt toch wel in de het goed. En ik ben weg en alles weg en het, het leven begint opnieuw. Nou ja, zeven maanden in Brazilië geweest te zijn, uh, drie, meer, drie keer in de schietpartij gestaan te hebben en ook corruptie en shit. Ik denk, uh, ik, ga, ik ga terug naar Nederland. En uh, ja, dan ben je vijf maanden al weg. En dan beslis je om twee maanden geld op te maken. En dan komen er uh, mailtjes binnen van ga je nog wat doen met Campati. Of, uh, en je krijgt een foto van iemand. En dat blijkt dus na vijf maanden stond het beeld nog steeds daar te wachten. Mm. Op die plek. Niemand heeft eraan gezeten. Er lagen dubbeltjes, stuivertjes, oh, uh, eurootjes. Wow. Mensen hebben de bloemen neergezet en die gingen die kant op. Dus ik kom terug en ik denk ja, het is nog niet over. Mm. En dat is uh, het is nog niet over het, het, het, het begin nu eigenlijk. Maar je hebt dat niet gezien als een signaal om daar om nu te beginnen? Nog een keer. Je hebt het, het feit dat, die, dat het beeld daar nog steeds stond, niet gezien als een signaal om daar opnieuw om te beginnen? Nee, want ik had eigenlijk al besloten nadat ik bij mezelf dacht van nou, uh, dit, dit, dit is niet normaal als je daar. Het uh, is een mooi land te, om te leven, om te wonen, maar niet om te leven. Ja. Nee, maar ik bedoel op. ...te beginnen op de plek waar in Zandvoort... ...nee, maar... Uh, ...oh, jij bedoelt meer dat ik weer opnieuw... de standen daar neergezet heb? Ja, ja, ja. ja, ik, ik eerlijk gezegd... ...dat was een mooie tijd... ...en uh, het wordt nu iets anders... ...ik kan praat, die gaat de wereld in... ...en... Uh, ...ja, ik heb uh, besloten om... Uh, ...om dat beeld... Of, ...met die sokkel... Uh, ...die ben ik gaan halen, 11 juli... ...en daar heb uh, ik een jet heen gehouden... ...met al mijn, mijn, mijn klanten... Dus Wat weet. is dat? Een samenkomst van alle mensen. En iedereen heeft zo'n eigen en ze te drinken mee. En muziekinstrumenten. En uh, er, er gebeurt gewoon niets vanuit vanuit de Mensen gaan gewoon uh, komen samen, ontmoeten, wisselen uit hè. en ze delen. En uh, mensen gaan gewoon lekker muziek maken. En, uh, ze gaan met hun spulletjes om die ze, die ze gekookt hebben. En uh, ja, toen is het eigenlijk geboren. Kampati wordt een movement. Dat zegt, uh, ik wil zeggen, ik. Ik heb besloten om één keer daar geweest te zijn, die plek. Ik heb hem uitgegraven, ik heb hem meegenomen. En zo uh, reis ik dus nu door Nederland heen. Een uh, maand later stond ik in, uh, in het Amstelpark, Dat heb ik neergezet. Mensen komen erop af. Een uh, ja, maand later zat ik aan de Vinkerveense Parsen. Uh, een tijdje, maand later zat ik hier op het strand. Met, uh, met een mannetje of uh, 30 zaten we uh, een, een drumcirkel op het strand. De, de, de zon in de zee uh, begeleidende. En ja, er gebeuren gewoon mooie dingen. Je bent gesignaleerd op het Binnenhof. Oh ja, nee, dan dat krijg ik ook. Vertel, waarom? <laughs> Met Kampati? Met Kampati, ja, ja, op YouTube staan die films. Dat is wel leuk. Uh, er wordt over mijn Kampati uh, leven wordt een uh, documentaire gemaakt. Mm. Um, ik ben iemand tegengekomen die maakt uh, uh, bewustwordings. Uh, documentaires en die uh, nou, kwam ik mij in contact en die volgt mijn verhaal zo mooi als zegt dit moet gewoon vastgelegd worden dus die heeft die volgt mij nu uh, geregeld mm -hmm. drie vier dagen in de week dus nu al voor 60 uur uh, beeldmateriaal en de documentaire is nu al verkocht aan de, aan de hinnomroep dus uh, het zaadje is al uh, gepland. Dat wil zeggen uh, dat Kampati uh, uh, eigenlijk uh, ergens neer wordt gezet. Maakt niet uit in Nederland. En die gaat intenties ophalen. In de sokkel zit een, zit een, beste, zit een beste ruimte. En iedereen die. Dus, uh, ik ben in Zutphen geweest. Heb ik mijn Ganesh heb ik neergezet op het plein. En uh, nou goed, de mensen komen bij je langs en die bevinden gewoon uit zichzelf. De bepaalde dingen en op een of andere manier door ze een klein beetje weg te helpen beginnen ze dus over hun intenties en over hun dromen. Hm. Ik heb ook mijn dromen ook neergezet en ja, een paar campagnes voor start. Dus mensen kunnen hun dromen met delen hun intentie en wat ze daar los kunnen en mogen laten, waardoor je het kan versterken. Uh, nou goed, ik stond in Zwitserland en daar werd ik uh, door de politie van het, uh, van het plein afgehaald, want ik werd er was een uh, het kan geen vergunning zijn. Nee. Oh, het is Nederland, hè? Oh. Ja, het oproer kraait, hè? ik weet nooit wat het is. Na een half uur met hem gesproken, te het is allemaal gefilmd ook. <laughs> het is ook een prachtig verhaal, ook, dat soort dingen. Ja, het wenste me wel succes. Hm. Een dag later stond ik op Binhof, net toen de regering opnieuw geplant zou worden, met de heer Wilders en alles wat er gebeurde. Nou en er waren het was gewoon hele mooie energie mensen kwamen er gewoon op af en het ook allemaal gefilmd en opeens komt er een man aan de toe die zegt tegen me van uh, ja. hij zegt je hebt een kans laten liggen ik zei hij zegt nou uh, Maxima die stond al een, een kwartiertje naar je te kijken ja. ik zei wat is hier nou aan de hand hij zegt ja je hebt een kans laten liggen dit had je gewoon aan moeten pakken dus ik was een beetje teleurgesteld ja. nou wie komt een half uurtje later naar me toe lopen Maxima nou, daar heb ik een babbeltje mee gemaakt, mm -hmm. ik heb mijn flyer meegegeven. En ze hebben een heel veel succes gewenst. Nou, zo reis ik dus nu naar Nederland. En mm. daar, uh, ja, daar gebeuren gewoon hele mooie dingen. Ja, want je hebt, nou, het is verkeerd om het een onderneming te noemen, maar je hebt een. Een een, een, een Ja, een, een, een community gesticht die eigenlijk geen eigen locatie heeft. Ja, maar de, de, de, de nee, is nee, het is een community. Nee, dat is ook weer officieel. Het, ik, ik noem het een movement. Een movement, oké. Okay. Dan ja. zeggen dus we: gaan één keer ergens naartoe ja. Daar gaan we intenties ophalen, of dromen ophalen, die worden gedeeld. En die, die intenties neem ik mee naar een volgende plek. En ik, ik, ik noem het meer: ik neem die energie, die goede energieën, want meestal zijn intenties vaak uh, positief. Doen. Die neem ik mee naar een andere plek. En zo neem ik uh, die intenties mee naar door Nederland. Uh, volgende week sta ik in mijn mm -hmm. En ja, wat er nu aan de hand is. Uh, ja, uh, er, is, uh, er komt nog geen, uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, Geld uh, door het, financieel niks uit. Maar ik heb in de toekomst, daar heb ik dat vertrouwen dat er wel uit gaat komen, dat ik, uh, dat ik dit kan voorzetten. En dat de continuïteit hieruit kan komen en wat daaruit ook mag, uh, mag, mag voorkomen. De bedoeling is ook dat, uh, dat ik straks naar uh, India ga. Uh, voor de documentaire ook, om daar alle. Ganesha tempels, een aantal Ganesha tempels uh, te bezoeken, en ook uh, ja, ik kan wel vertellen wat het met mij vandaag natuurlijk wel was, maar om het ook inzichtelijk te maken wat eigenlijk Ganesha voor, de, voor, voor India, of voor de mensheid daar, nou, betekent en ja, in India is het zo dan krijg je een Ganesh voor je verjaardag of een nieuw huis, alsjeblieft of, dan krijg je een, uh, ja, dan, uh, iemand wens je aan het beste alsjeblieft, hier heb je een Ganesha, hier heb je een Gampati en ja, daar halen mensen heel veel kracht uit, en ik heb hier ook heel veel kracht uitgehaald en ja, ik, ik, zoals ik het nu zie ook, ik leef ook het kampage leven van uh, ja, loslaten en opnieuw beginnen. Grenzen verleggen en niet te nadenken en uh, ja, gewoon voor je, voor je droom gaan. Ja. En uh, wat er ook gebeurt, je moet toch rechtdoor. En uh, ja, er is, maar één, er is maar één weg. En ja, om, om, om het ook zo neer te zetten, ja, dat kan je alleen maar neerzetten als je op deze manier ook het leven leeft. Ja, en uh, ja, het is het begin van het uh, <coughs> Van, van, van iets moois, ja. iets groots. Ja, van ja. Ja. alle kanten komen uh, uitnodigingen. Dat is iets dat een uitnodiging ja, Heb jij enig ja. idee hoe het komt dat uh, ja. heel veel mensen daar momenteel naar hunkeren om vanuit de spirituele dus een eigen weg te zoeken, een nieuwe weg te zoeken? Ja, ja mooi hoe jij dit zegt. Uh, ik noem het dan niet spiritueel, ik noem het gewoon bewustwording. Mm -hmm. Spiritueel is uh, meer een woord uh, wat een beetje verkwanseld wordt. Iedereen is zo spiritueel, want ik heb al een boek gelezen, dus jij met spiritueel. Ik zie het meer, uh, word eens wakker mensen. Uh, wat zijn we allemaal aan het doen de laatste jaren? Sowieso zo zo met, met je gezondheid, of in de liefde, of hoe we met het milieu omgaan, of hoe we met vriendschap omgaan, of whatever. Ga eens een keertje niet naar buiten toe, maar ga eens bij jezelf. Want we weten er we altijd een stemmetje in jezelf die zegt van, uh, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En eigenlijk staat Ganesh daar voor Kampati. Van een nieuw begin loslaten van het oude en uh, ga gewoon je, je stem volgen. En mijn grootste uh, eye-opener, uh, mijn eerste jaar in India, ben ik, uh, dat is misschien wel leuk om te delen. Uh, toen ben ik mijn uh, ik eerste vipassana gaan doen. Dat is tien daags in stilte. De uh, yoga? Uh, nee, dat is een meditatie. Meditatie. zit je in een klooster of een, uh, ja, een klooster in India ergens. En dan praat je tien dagen niet. Je krijgt uh, twee, twee maaltijden. En je zit twaalf uur per dag te mediteren. En de eerste zes dagen, zeven dagen, helemaal gek. Mm -hmm. Maar wat gebeurt er dan? Je bent één met jezelf. En je wordt één met jezelf. En dan weet je eigenlijk wat je eigenlijk continu aan het doen bent. Dat wil zeggen, veroordelen, beoordelen. Maar je bent nooit met jezelf bezig. Altijd maar met de buitenwereld. Mm. En nu kan je naar binnen kijken? Nou, dat was voor mij een, een eye opener van Jezus, waar ben ik geweest? En het was voor het eerst dat ik bij mezelf, bij mezelf was en met mezelf sprak en met bij mezelf is eerlijk naar binnen ging. En dat heb ik dus drie keer gedaan, ieder jaar als ik in jou was, ging ik die diepte die, die erin. En die is prachtig. De passenaar kan ik echt iedereen aanbevelen om, om een keertje echt bij jezelf te zijn en een volgende stap te maken. Het is ook mogelijk in Nederland, hè? verschillende ja, ja. verenigingen bieden we dat aan of in Zandvoort. Ja, maar ja. Het, is, het is anders. Ja, ja, ja zeker. In dit, dit, uh, dit is gewoon. Daar zit volgens mij varkens. alweer de geur van commercie aan. Ja, nou, zo wil ik het niet zeggen, het is allemaal prachtig. Het is ook mm. mooi dat je daarmee kennis kan maken, maar uh, gewoon tien dagen echt bij jezelf komen, echt gewoon de hard way, dat kan je wel een Confrontatie. Ja, dat kan wel een in op in België, in Frankrijk. Maar dat je echt. Dat heeft mij gebracht waar ik nu ben. Adrie, als de mensen er meer van willen weten, waar kunnen ze dat vinden? Uh, www.gampati.nl daar, uh, nou, daar kunnen de mensen lezen wat ik aan doen ben. Um, en op YouTube uh, kan men de filmpjes zien van Gampati Spirit. Ja. Uh, misschien nog een leuk om uit te leggen. Dus op YouTube, Kampaty Spirit, zijn we onderdelen van de documentaire geplaatst. Um, ja. Ik heb het nu over Gampati Spirit wil zeggen, dat is dus waar het nu, waar het nu eigenlijk voor staat Kampati is dus een nieuw begin loslaten, dat is gewoon de, het leven, wil zeggen de, de vooruitgang mm. en de spirit is het gevoel van de strandtijd, dat wil zeggen samenkomen, uitwisselen, mm. delen en ontmoeten, dus Kampati spirit is zoals ik nu de wereld van gaan. Mm. en dat is uh, mijn nieuw begin of een nieuw begin waar ik nu vier maanden mee bezig ben je gaat de wereld weer in, maar we hopen je toch weer goud te ontmoeten in Zandvoort. Ik zou het leuk vinden om hier nog eens keer terug te komen. Dank je ja. voor je komst. Ja, ja. dank je wel. En succes. Thanks. cultuurprogramma live vanuit Hotel Hoogland. En we hebben tegenover ons Mandy Schorrel. Jazeker, we hebben twee dames van Schorrel. De eerste was Yvonne Schorrel, kunstenares. En dit is Mandy. Wat zijn jullie van elkaar? Familie. Uh, hoe moeten familie? we dat zien? Uh, Yvonne is mijn tante. Oh, hey. <laughs> Wat apart. <laughs> ja, de zus van mijn vader. Oké, okay, grappig. Ja. Ja, we hebben jou gevraagd om even te komen om wat te vertellen over het boek dat je hebt uh, laten uitgeven. Bedankt voor de uitnodiging. Uh, maar wie is men die school? Ik ben je Waar dan? ben je geboren en uh, hoe zag je jeugd eruit in Kort? Um, ja, ik ben een echte uh, schaduwkop, zoals ze dat noemen. Geboren en getogen in Zandvoort. Um, en eigenlijk samen met mijn man uh, Op een gegeven moment naar Hoofddorp uh, verhuisd En na, nee, Daarvoor is nog een jaar in Amerika gewoond Waar? Dus, uh, in uh, <coughs> Sorry, in Connecticut, Eastern Hoe dat zo? Uh, daar ben ik au pair geweest jaar, hey. Dus uh, ja, dat is voor uh, een jaar geweest en toen ben ik teruggekomen. Mijn man en ik hadden elkaar voor die tijd al ontmoet. Ja. Toen waren we nog gewoon vriend vrienden, ja. en En hij is toen voor drie maanden Curaçao uitgezonden. Ja. En ik een jaar naar Amerika. En nadat ik terugkwam, nou, hadden we elkaar nog steeds gevonden. Dus, ja. Toen zijn we samen verder gegaan. In Hoofddorp. Tien jaar er even tussenuit geweest. Ja. Toen de tijd was het voor ons toch uh, iets te prijzen om hier een huis te kopen. Ja. We hebben even een tussenvlucht gemaakt uh, via Hoofddorp. En nu eigenlijk sinds vijf, zes jaar weer terug. En het bevalt. En het bevalt heel goed. <laughs> op welke leeftijd ben jij begonnen met schrijven? Um, op welke leeftijd? Ik kan eigenlijk niet echt specifiek een datum noemen. Het is dus gaande en staan. Ik merkte dat ik in mijn vorige baan. Ik ja, heel, ja, heel erg leuk vond om, om die wervende teksten te schrijven, veelal zakelijke teksten. En dat ging me gewoon goed af. Hm. Uh, voor meerdere afdelingen. Wat deed je de vorige baan? Uh, begonnen bij een ja, documentatieafdeling, zoals het nu de tijd heette. Uh, daarna een <tie> lidmaatschapsafdeling. <tie> Sorry hoor. Tijd van het jaar hè, ja? de <laughs> uh, Bij ledenzaken. Dus daar was het nu al, de mensen die zeg maar lidmaatschap aan waren gegaan met de vereniging waar ik toen werkte. Om die uh, van alle informatie te kunnen voorzien. En bij de afdeling PNO heb ik ook een stukje toen met cursussen gedaan. Dat vond ik ook erg leuk. En uh, uiteindelijk uh, bij de afdeling werkte Everslijn. Dus dat is wat juridische uh, vragen en die leden konden stellen. Waar ja, keek jij op die afdeling of dat door moest naar een. Jurist of een andere persoon, of, uh, of dat je het zelf af kan handelen. Ja. Dus, en ja, daar heb ik best wel heel veel in geschreven. Eigenlijk in wel alle afdelingen. En ja, dat vond ik toen heel erg leuk. En op het moment, zeg maar, dat het bedrijf ging verhuis naar Den Haag, dat was na 14 jaar dienstverband. Ja, toen werd er toch gevraagd: van, wil, je, wil je dan mee? En ze dacht ik, nee, dat moet ik nog niet doen. Ja. Dus toen is er een soort loopbaantreik ontstaan. Um, ja, met de vraag, wat wil jij eigenlijk? Oh, ja, en dan ga ik ja Ja, ja, ja, ja, nadenken. even, nadenken, <laughs> even ja. opvolgend naar uh, voorkomen. Ja. ja dan, dan ja, word ik toch wel bewust van, ja, wat wil ik eigenlijk? Ja. Ik bedoel, in de 14 jaar tijd bouw je natuurlijk wel het een ander op. Maar is dat wel de weg die je wil blijven volgen? En dat is toch ook wel een eye-opener geweest. En toen merkte ik dat het schrijven ook leuk vond. Maar ik was nog niet specifiek met dichten bezig. Het was meer van het, het schrijven op zich. Uh, we reizen heel veel. Er hebben ontzettend veel reisverhalen geschreven, Gewoon van onze belevenissen ja. En dat meer gewoon voor onszelf. Hè. Niet hmm. ze, uh, nou, ik neem aan, aan dat je er allemaal plakboeken van hebt. Allemaal. Ja. En het worden gewoon digitaal, hè? Dus, ja, ja, ja, ja, ja, ja tijd, <laughs> toch wel back-up, dus. hè? <laughs> Pas op. Ja, zeker. Dus, uh, ja, en, en gaandeweg eigenlijk daarna... Ja, toen toch wel... Dat me dat heel erg trok. En eigenlijk ben ik in een fase uh, van mijn leven geweest dat ik, dat ik heel veel nadacht en uh, heel veel op heb geschreven. Maar dat was meer van mezelf. Ja. Ook veel al in die vorm. Ja. En eigenlijk toen ik uh, ja daar heel veel van had verzameld, lijkt me soms heel voorzichtig lezen aan iemand ja, die dan toch op een gegeven moment zeggen daar moet je eens mee gaan doen. En dat had ik eigenlijk op dat moment dus nog niet voor ogen. Ja. Dus het is eigenlijk pas later gekomen, toen ben ik wel al denk ik een jaar of ben ik toch wel denk ik bezig geweest. He, want dichten doe je niet dagelijks nee. en ook niet altijd. En daar moet je toch een bepaalde spirit voor hebben om dat uh, te kunnen doen. Dus dat is, uh, ja, nou ja, wat ik zeg, in de loop der jaren ontstaan. En ik ben natuurlijk onlangs gaan schrijven voor de Zandvoortskorant. Ja. ja, en toen dacht ik, oh het is helemaal zo leuk dat schrijven. <laughs> en ja, toen heb ik toch besloten inderdaad om de bundel uit te gaan brengen. En nee. Dat proces uh, ja. ingestapt. Als ik Rob de Ruiter zeg, wat zeg jij dan? Nou? <laughs> Coach, <laughs> ik krijg een heel leuk mailtje van u. Ja, dat klopt, dat ben ik ook, inderdaad. Ik, um, ik heb een heel leuk traject met hem doorlopen, mm -hmm. wat ik dus net vertelde na, zeg maar, mijn vorige werkgever, de, de AWVN. Dan. Um, was hij degene die dus die vraag ook aan mij stelde van ja maar wat wat wil jij okay. en daar is een hele leuke nou ja bijna vriendschap door ontstaan omdat we heel veel gesproken hebben in die tijd gewoon over ja over eigenlijk alles wat je in je leven zou willen okay. uh, wat is wat is belangrijk we hebben heel erg met kernwaardes gewerkt toen ja, er is wel een heel mooi uh, staat uitgekomen. Ja. En het grappige was, is dat hij zo enthousiast was dat hij dus ook vroeg: sorry, dat hij dus ook vroeg um, Zou jij ja, een waardering uh, willen geven? Dus ik heb dat verhaal eigenlijk naar hem toegeschreven. Mm -hmm. Ja, en uiteraard uh, zei hij tegen me: Zou ik het ook mogen publiceren op de nou, site? Nou ja, hmm, dus ja. zodoende. Ja. Ja. Maar uh, leed jij voor die tijd mogelijk aan de DC to please? Weet je wel, ja. Ja. ja. Dat klopt wel. En dat is ja, hem over. <laughs> dat, is, dat is zeker veranderd, <laughs> absoluut. Nee, maar dat heeft daar ook wel mee te maken, denk ik mm. inderdaad. Weet je. Ik, ja, je bent toch wel iemand die altijd voor iedereen ja. er wil zijn, inderdaad. Gewoon in, in alle vormen. Mm. In je relatie, maar ook in je vriendschap en ook naar ouders toe en naar, nee, je, naar je werk toe. Hè. Ik bedoel alles. En inderdaad loop je dan misschien toch wel wat snel voorbij in de vraag van... Uh, wat zou jij willen? Zonder rekening te houden met iemand anders? Hmm. Ja, dan komt er wel iets boven wat denk ik wel al zat hoor. Ik bedoel, het is niet zomaar ineens ontstaan. Maar dat je het dan wel durft te gaan doen, ja. Er staat er op de achterkant van je bundel uh, onder andere dat je door diepe dalen bent gegaan. Ja. Wil je daar iets over kwijt? En um, ja, daar kan ik het ook niet te veel over kwijt. Want jezelf in de, zelf in de wil, gedichten komt er natuurlijk ook wel iets uh, door uit. Um, maar dat is toch wel een heel groot verdriet. Uh, wat ik samen met mijn man gedeeld heb. Is dat uh, wij samen geen uh, kinderen kunnen krijgen. En ja, in de loop der jaren gaat dat wel een enorme impact uh, op je leven krijgen. Ik bedoel niet alleen maar het feit dat het niet meer lukt. Maar ook toekomstplannen. Mm -hmm. Ook uh, ja, erbij horen. Mm -hmm. Weet je, het zijn natuurlijk meerdere... Aspecten die daarmee ja, die daardoor zeg maar mee zijn gekomen. En stap voor stap, dus niet meteen het eerste jaar uh, natuurlijk geweest, maar ja, na acht jaar maak je daar wel heel veel verdriet in mee, laat ik het zo stellen. En dat laat je ook toch wel dieper nadenken. Want je gaat toch ook weer verder denken aan een toekomst. Hoe gaat dat eruit zien voor jou? En ja, op de een of andere manier krijg je dan, als je heel erg veel verdriet hebt waar je niks aan kan doen, heb ik gemerkt dat je dan heel sterk in van die bezinningsmomenten kan komen. Ja, dat is eigenlijk ook wel even de rust, wat we net bij de vorige spreker ook hoorden. Dat je, ja, dat ik dat wel heel erg prettig vind om in zo'n moment dan ook echt even te laten te gaan wat het met je doet. Hm. En uh, daar komen hele mooie dingen uit voort, vind ik. Als je echt de tijd neemt om daarnaar te luisteren of... Ja, om daar even gewoon rustig voor te gaan, uh, te gaan zitten in alle he uh, hectiek. Uh, ja, dan ontstaat dat wel. Ja. Oh, de beurs. Wat is voor mooist voor, uh, daaruit voortgekomen voor, je, voor jullie? Zo'n diep dal? <middels> um, elkaar, denk ik. Oké. Okay. Ik kan natuurlijk niet spreken hè, of het anders was geweest uh, als we wel zelf nee, kinderen hadden gekregen, maar... Kregen, maar... Op het moment. Um, ja, als je zo'n diepdal en zoveel verdriet samen kan delen, dan kom je yes, daar wel heel ja. sterk uit. Het klinkt als een cliché, maar het is gewoon. Ja, maar zo. Het, ik ken andere stellen, inderdaad, die dan uh, wel uit elkaar gingen. Ik heb zelf het probleem gehad: en een man lief ging uh, met een ander vandoor Ja, nou, en de spanning was te hoog voor hem. Ja, nou dus ja, ik ja, denk nou, oké, okay, is ook een oplossing. Ja, klopt. Klopt inderdaad. Dus ik denk dat dat ook wel heel ja, belangrijk is. Ja. Dat we daardoor ook wel zo sterk eruit zijn gekomen. Ja. En ja, ik merk toch wel. Dat we, dat nu, we zitten dan nu in een situatie waarin allebei onze ouders uh, ongeneeslijk ziek zijn. Oh. Mm. En ja, dan kom je toch weer in datzelfde. Ja, uh, um, ja samen zijn. Laat ik ja. het zo stellen. Het is, kijk, dit kan je natuurlijk wel ook met andere mensen delen. Maar omdat je zo dicht bij elkaar bent geweest op dat moment. Ja. denk ik wel dat dat. Uh, ja, met eventuele heftige dingen mm. ja, die je dan daarna zeg maar, nog volgen. ...dat je daar gewoon heel goed tegen bestandt ja, laat ja, ja. ik het zo maar zeggen. Zou je een gedicht willen voordragen uit je bundel? Ja, natuurlijk. Heeft u voorkeur? Over angst? Ja, zou, zou kunnen. Ja. Ja, ja. Maar of, of mag je er zelf nu eerst een eindje Ja, kiep? mag je eerst zelf een eindje <laughs> Ik bedoel, ja, voor mij uh, maakt het niet zo heel veel uit. Ik heb één uh, voorkeur gekregen over angst, maar is die door u gekozen of door u? Nee, door mij. Okay. door mij. Heeft u zelf ook een voorkeur? Of? Nee, dat nee, heb ik nee, niet nee, nee. Zal ik daar maar dan mee beginnen? Doe maar met angst. Ja. <laughs> Candlelight? Angst. Angst bezweet je, ziet op tegen, beknelt je, wurgt je. Zo zonde al te gruwelen over wonden die er nog niet zijn. Het is zo'n beetje van uh, de mens leidt het meest door het leed wat u vreest. Huh? Um, is het leed? Ja. Ik weet niet of het meteen leed is. Nou ja, in ieder geval... Uh, ja, angst. Angst voor iets wat... Wat, wat je eigenlijk niet, niet, niet weet wat het is... Maar alleen maar vreest dat het zal, um, zal over, ja. overkomen. Ja. Het feit dat het al vreest... Dat ja. het al inderdaad angst kan uh, inboezemen. Ja, ja. Uh, en ik denk toch wel dat het veelvuldig gebeurt inderdaad. Dat mensen toch wel vrij snel bang kunnen zijn voor iets... Dat kan helemaal niet is. Wat ze eigenlijk niet kennen. Nou. Ja, en, en, en dat is best zonde van je, van je energie natuurlijk. Ja, ja. Wat is een gedicht? Wat is een gedicht? Wanneer is het een gedicht? Uh, als het zingt. Als woorden zingen. Hmm. Dat is toch wel uh, ja. wat het een beetje is, denk ik. Het hoeft niet altijd op dezelfde manier te rijmen. Het hoeft ook niet altijd te rijmen. Vroeger maar, wel, hè? ja. Ja, hadden we dan heb je allerlei verschillende hadden we dichtvormen. Qua trein en uh, limmerik en uh, sonnet. sonnet en, en dat had hadden ze een bepaalde ritmes. Mm, maar ja. dat is helemaal losgelaten. Hè? Nou, ik denk wel dat er nog steeds, hè, dat is dus ook een zijn, beetje die zang. Ja. Er moet wel een ritme in moet zitten. Er moet een cadans in zitten. Juist, ja. Het is een cadans ja, inderdaad, ja. dat je iets, iets. Als je het voorleest, dat het, dat het soepel moet verlopen. Ja. Mm. En niet dat, moet je, dat je moet gaan denken van oh. Wat was er nu voor gezien ja, ook ja. weer? Ja, ja, ja. Dus inderdaad, toch wel een beetje zang. En over die cadans heb ik inderdaad wel een mooie. Dat is eigenlijk uh, een van de eerste. Die heet Zoveel Plannen. En die gaat als volgt: Als je bubbelt van ideeën, zwierig, kunstig, plannendol, vooruitstrevend met gedachten, durven, uiten, bordenvol. Passie, kracht, bekwaamheid tonen, hartje van je geest belonen. Vladderend door een briesje klein, als luchtig bloesje aan de lijn, komen dan ineens de beelden van wie we eigenlijk werkelijk zijn. Wauw. Nee? Het klopt, oh, hè? Geweldig, <laughs> ja. En dat is inderdaad wel wat er nodig is in een, in een gedicht. En dat kan best kort, het kan best lang zijn. Maar ja, want er zitten gedichten bij, dat zijn... Een paar woorden. Ja, ja, klopt. Ja, ja. Maar soms zeggen heel weinig woorden heel veel, hè? Ja. in dat opzicht. En soms heb je wel iets meer tekst en uitleg nodig. Ja. Maar dat is denk ik ook heel erg per persoon verschillend. Ja. Zijn sommige van jouw gedichten misschien wel uh, pleisters op je eigen schrammen en wonden? Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja. Het is ook een soort uiting. Hè? Voor mij is het ook wel... Ja, bijna helend geweest, laat ja. ik het zo stellen. Er zijn gewoon momenten in je leven waarop je... Nou ja, waarop ik dan zo'n bezinningsmoment heb gehad. En dat je zoiets hebt van, ik moet dat gewoon eventjes opschrijven. Ja. En als je het opschrijft, dan... geeft het, ja, geef het je hoofd wel iets meer rust, denk ik. Ja. Is het niet zo dat bij kunstenaars je vaak heel diep moet gaan om kunstenaar te zijn? Ja, ja. ben ik het wel mee. Dus ja, ja, met dicht ook hoor. Ja. Ja. Want ja, zoals ik net ook al meldde... Ik ben nu alweer ja, iets van drie of vier maanden natuurlijk bezig geweest met het uitbrengen ervan. Nou, je denkt dat je dat aan een uitgever overlaat en dat je dan niets meer hoeft te doen. Maar zo werkt het dus helaas nee, nee. niet. En het is zo vreselijk hectisch druk. Dat ik uh, merk dat er al vier maanden... Ben ik een beetje inspiratieloos. Ja. Dat, dat, dat merk je. Er zijn zoveel dingen die, ja, die zeg maar door elkaar heen lopen nu. en, en je, bent, ja, je bent zo van hot naar her aan het vliegen. Dat je soms gewoon... Nou, dan komt er ook niks. Nee. En zo heb je maanden dat ze achter elkaar uh, uit de pen rollen. Ja. Hm. En zo moet je er heel erg hard aan sleutelen... om het inderdaad echt mooi te krijgen. En zo is er niks. Wat begin was eigenlijk het diepe verdriet inwezen. En dat heeft jou toch toen ja. maken om te gaan schrijven. Uh, nou, wel denk ik in samenhang met... Uh, het moment dat ik mijn andere baan verliet. Op het, op het moment hè, dat er toch een soort... Ja, een soort uh, kruispunt uh, uh, dat ik daar op kwam. Ja. En dat ik toen dacht, ja, wat wil je eigenlijk? En dan ga je inderdaad heel anders nadenken. In plaats van alleen maar doorrennen met waar je mee bezig bent. Nee, even stop. We gaan eens dus even kijken inderdaad. Want dit is best een hele, heel belangrijk moment. Ja. Heel, ik bedoel, uh, we gaan ervan uit dat we toch uh, redelijk oud worden. Ja. Ik denk, het is nog heel lang... Ja, dat ik daar zeg maar mijn uh, passie en mijn energie in moet stoppen. En ja, waar zit dat dan eigenlijk in? En op dat moment uh, ben ik ook wel heel erg diep gaan nadenken hoor. Ja. Dan, uh, dan komen er toch ook wel momenten boven dat je denkt... Ja, hoe zie ik dat voor me? En op zich, ja, weet je, ik heb totaal dus geen angst om die passies te gaan volgen. Nee. Dat merk ik ook. Ik bedoel, uh, ik heb zoiets van... Nou, dat heb je dan voor ogen en daar ga ik dan ook voor. Nee. En daar geef ik ook alles voor. Dus uh, ja, dat ben ik gewoon toe gaan doen. Geweldig. Ja. Ja. Ja. Ja. Ondanks natuurlijk het leed wat eronder ligt. Ja, maar ja, ook dan, daarmee kom je natuurlijk ook weer, het klinkt wel gek, maar er zijn eigenlijk ook wel weer hele mooie dingen uit voortgekomen. Ja, want er spreekt niet alleen leed en, en, en pijn uit jouw gedichten, maar ook klein geluk. Heel, ja, juist. Klein geluk, heel goed ja. gevonden. Ja, klopt. <tus> maar kun jij uh, een tip geven aan de luisteraars hoe je met klein geluk moet omgaan? Observeren. Observeren is, is, is heel belangrijk in dit uh, werk. Um, ik kan intens genieten hoor, van een hele verre reis, uh, wat heel veel geld gekost heeft. Maar ik kan ook intens genieten inderdaad, um, hè, van een van mijn voetkindjes uh, uh, of een van onze pleegkindjes die bij ons woont die dan van die lekkere, simplistische opmerkingen maken. Ja. Denk ik, als mensen gewoon goed zouden luisteren... Uh, zou je heel snel blij kunnen zijn met kleine dingen. Ja. Hm. En of dat nou gaat over het groene gras of over de was die lekker uit. Als je het echt intens beleeft, kunnen kleine dingen heel erg mooi zijn. Doe iets ook natuurlijk voor iedereen weer verschillend. Ja. Voor de een kan het misschien... Het eten van iets zijn voor de ander. Uh, of het juist af... niet eten. Of het juist ja. niet eten. Ja. Ja. Dat is, dat is vaak, dat. vaak leed, hè voor sommigen. <laughs> maar als ik dan zo even ja, in mijn tuintje zit en dan om me heen kijk en dan dingen ja, ding opschrijf die ik dan aanschouw. Dan denk ik ja, wat kunnen we dan toch eigenlijk gelukkig zijn met juist hele kleine dingen. Ja. En ik vind dat heel mooi. Ik vind het ook belangrijk dat, ja, dat we dat eigenlijk wel zouden moeten doen met z'n allen. Dat hoeft natuurlijk niet de hele dag. Nee een van die momenten ja, ja van die, uh, die stille momenten op een ja. dag ja, uh, ja moet je jezelf gunnen ja, ja. En dan, heeft u, dan verwijst u waarschijnlijk naar het gedicht van klein geluk hè? Mm -hmm. in de auto zitten ja, ja ja inderdaad en dan ondergaande <coughs> ik heb het echt gelezen hoor ja behoorlijk. nee, nee ik, uh, <laughs> ik heb het heel goed in de gaten <laughs> uh, je hebt je gevoegd bij de nieuwe Eglantier, de ja. dichterskring wat doen jullie daar daar uh, schaven wij aan de poëzie, zoals we dat netjes noemen, en uh, we klankborden. Hmm. dus uh, we maken zelf gedichten en we gaan meestal uit van een thema een beetje, uh, en dan gaan we dat allemaal voordragen, en dan uh, mag iedereen zijn reactie daarop loslaten. Zitten er nog twee uh, Zandvoorters uh, in? Ada, de dichter van Zandvoort, klopt. en uh, Else Dudink. Klopt dat? Ja, ja, leuk. We ja, dus zijn ja, met z'n drie uit ja, Zandvoort ja. vertegenwoordigd, ja. dat is veel. Ja, dat is best veel. Ja. Hele groot, uh, groot dorp. Ja. Gaan jullie ook samen uh, naartoe? Ja. ja, samen in de auto. Ja. Ja. dat leuk. wordt echt wel een clubje. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nee, en wat, en wat ik daar gewoon leuk vind, dat is ook een, uh, ook een stelregel die we ook heel erg mee hebben gekregen. Je komt daar binnen, je gaat het voorlezen, maar altijd twee keer. Oh. En waarom? Dat is heel belangrijk. Omdat als je een gedicht de eerste keer hoort, vat je hem vaak wat globaler. Mm -hmm. En als je hem de tweede keer hoort, dan ga je op de details letten. Mm -hmm. En ik merk inderdaad dat dat met lezen precies hetzelfde is. Okay. Toch de eerste keer wil je vaak wat snel, hè? Ja. Want je wil natuurlijk naar dat einde, naar die clou. <laughs> maar. Uh, ja, en vanuit daaruit gaan we dan uh, aan de slag. Hm. En dat gaat er niet altijd heel zachtzinnig aan toe, hoor. Ik bedoel, iedereen spuit echt wel gewoon wat ze dus vinden. Het komt wel eens voor dat je een gedicht voordraagt... en er komt een lading kritiek <lacht> over je en dat je het vrommelt het weg. <lacht> dat je denkt, ik ga er maar niet meer doen. <lacht> nee, zo erg niet. Nee. Nee, nee. Nee. Ik denk ook niet dat je anders daar heel goed op je plek zit. Als hm. het zo, als het continu zo afgekraakt wordt of, of helemaal niks is... dan. Ja, misschien is het dan daar de club niet voor je. Nee. Of misschien inderdaad... Ja, denk je dan toch anders over dingen? Dat kan. Iedereen mag het op zijn eigen manier doen. Want dat is wel erg leuk daar. Dat we hebben totaal, totaal verschillende techniek hoor. Allemaal. Het lijkt ook eigenlijk niet op elkaar. Maar dat is juist wel leuk. Want zo kan je wel zien hoe een, hoe een ander er ook mee omgaat ja. hè? Of waar een ander juist naar kijkt. Ja. Waar een ander het accent ligt, legt. Ja. Ja. Maar echt... Zo dramatisch afgeraakt, nee. Ja. Gelukkig niet. zoals bij idols en zo. Net <laughs> nee, nou, nee. jankend het, nou. het podium af. Ja, vreselijk. Nee, heb je altijd iets bij om op te schrijven? Ja. Als een gedachte: <laughs> ja, uh, waar heb je het nu dan? <laughs> In mijn jas. jas. <laughs> Iedere jas heeft een boekje en een pen. Ja, het is heel, heel ja, erg. Mijn nou, mama wordt er af en toe een beetje, <laughs> beetje gestoord Je kan van die hele handige uh, recordertjes kopen. Voorstrecorder ja. heb je ook, ja, uiteraard. Ja, ja, ja. Maar ik heb gemerkt als ik dat voor. Dat gebruik ik niet zozeer voor mezelf. Uh, wel voor als ik teksten moet schrijven, uh, mm. zeg maar voor de krant of voor uh, wat anders, mm. Hè, meer als een soort reminder, yeah. mm. um, maar voor mezelf, ik weet het niet, het werkt niet, ik mm. moet het kunnen opschrijven, ik moet gewoon als ik soms ook ergens loop en ik zie wat, even trefwoorden <laughs> of even kleine tekst, <laughs> ja. want als ik thuis kom dan ben je het kwijt, je kwijt. Ja, op dat moment wat je dat dan ziet, ja. dat ben je kwijt. Ja. En ik heb het wel ook heel erg nu, ik, uh, wij hebben natuurlijk pleeskinderen uh, pleegkinderen in huis. En ik maak daar natuurlijk uh, ja, dagboekverslagen ook zeg maar van. Nou, dat is de hele dag. Dat is echt, die pen ja. moet ik continu bij de vaste hebben. En dat is soms wel eens een beetje frustrerend. Want dan denk ik, nee, ik wil niet weer wat opschrijven. Maar dat, dat is zo'n soort noodzaak dan. Waarom heet jouw bundel Ego Blasjes? Waarom? Ja. Nou, het is eigenlijk, uh, heeft het een beetje betrekking op de eerste uh, zin, de uitleg. Het stoer zijn, het ondeugen en het trots. Het is hm. hè, toch een beetje een stukje verborgen verlegenheid die wordt blootgelegd. Maar je vindt het jezelf ook ondeugend? Ja. Dat ja. ben je ook. <lacht> Vertel. <Het wordt> beaans, <lacht> Wanneer? <lacht> nou, uh, ik weet niet. Als ik lach. Dat heb ik dan van mijn partner hoor. Die vindt het ja, maar dan laf. kijk je ondeugend. Ja, ja maar... Dat is wat anders dan ondeugend zijn. Ja, ja, ondeugend zijn. Ach. Wordt oh, het te privé? Kan ik van <laughs> Heb ik een voorbeeld van ondeugend zijn? Mm. Hmm. Nou, kan ik even zo 1, of drie niet echt bedenken, maar. Als ik hem weet, dan kom ik hem aan. Oké, okay, maar zit er nog meer in de pen? Ja. Een roman? Um, ja, mm -hmm. zeker. Maar dat is heel moeilijk om een verhaallijn te creëren. Ja. Dus ik ben zeg maar nu met 60 pagina's. Maar um, ja, dat is, dat, is, uh, dat is nog een echt werkpunt, denk ik. Dus dat je echt een mooi verhaal met een begin, en een middenstuk en een einde hebt. Het lijkt soms wel heel erg makkelijk. Maar ik, ik zit woordenvol plannen, uiteraard. Dat, dat ja. Als je dat eenmaal hebt, zo'n uh, schrijverstik, dan. Uh, Blijft dat Ja, maar dat wil je natuurlijk in allerlei vormen dan uh, tot uiting brengen. Ja. Ik wil ook iets nog met mijn uh, reisverhalen wel gaan doen, maar dan in een wat. Ja, uh, samenvattender geheel dan wat ik nu heb, zeg maar. Uh, en heel graag wil ik iets met, uh, met een kinderboekje doen. Nog... Moeten we moeten langzamerhand een beetje afronden, ja. helaas. In ieder geval, waar kunnen we meer weten, te, te weten komen over... Uh, sowieso je boekje te kopen bij de Bruna Balkende? Ja, klopt. Heer Zandvoort, sowieso. Heb je een site waar we nog even kunnen snuffelen? Uh, ik heb zelf geen site. Nee? Uh, het boekje is wel via de site van Gover. Dat is de uitgever te bekijken. Hoe schreef je dat? G-O-P-H-E-R. En dan www.gover.nl. Um, En ja, verder uh, ook gewoon via bol.com en via... Ja, iedere boek kan er natuurlijk eigenlijk binnen Nederland en, uh, en België. Het is een ISBN-nummer, dus het is overal het te kopen. Het ISBN-nummer staat erop, ja. dus het is ook overal op te vragen. Ja. Is in de bibliotheek al verkrijgbaar van mensen die oh. geen geld hebben om iets te kopen? Uh, nog niet, nog maar niet. daar zijn we wel mee bezig. Okay, ja. leuk. Ze heeft ja. ook al zeker gevraagd van, uh, mogen we een exemplaar, uh, alleen doen we dat iets later, heb ik begrepen. Okay. Dus over een paar maanden. Ja, het is natuurlijk ook net nieuw allemaal, het systeem, iedereen moet nog wennen, moet de ingang nog kunnen vinden. Ja. Ja. Ik vrees dat wij zo langzamerhand uh, moeten afronden voor het uh, kunst- en cultuurprogramma live vanuit Hotel Hoogland. Tom Hendricks, dankjewel. Yvonne Roosendaal. Louis en Haldeman, dan. bedankt voor de techniek. En Mandy, heel veel succes. Heel hartelijk ja. dank. Zeg Irene, ik ben nou wat moe. Ik ga nu naar mijn bed wel rusten. Nee, dat kan niet, geef nou niet toe. Al wil ik net als jij wat rusten. Begrijp me goed, het was dom, het was leuk. Maar de vraag is, hoe lang gaan we nog door? Nou, tot laatst zullen vrij. Wanneer zou dat zijn? Ik vraag het even aan het koor.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 President Ben Ali van Tunesië is naar het buitenland gevlucht. Dat heeft premier Ghanouchi op de Tunesische staatstelevisie bekendgemaakt. Ghanouchi neemt de taken van Ben Ali waar totdat er nieuwe verkiezingen zijn gehouden. Het vertrek van Ben Ali volgt op weken van protest tegen de hoge voedselprijzen, de werkloosheid en de onderdrukking in Tunesië. Bij de protesten zijn verspreid over het hele land tientallen doden gevallen doordat de politie opdracht kreeg om het scherp te schieten. Gisteren zag Ben Ali zich gedwongen om aan te kondigen dat hij vertrekt na zijn huidige ambtsperiode in 2014. Maar veel Tunesiërs wilden dat hij onmiddellijk opstapte. Vandaag werd in de straten van Tunis opnieuw om zijn aftreden geroepen. Ben Ali reageerde met het ontslag van zijn hele kabinet en vertrok daarna naar het buitenland. Waar hij zit is nog niet bekend. Het marineschip de Amsterdam is na vijf maanden terug in de thuishaven Den Helder. Zes weken later dan gepland. Het schip met 172 bemanningsleden deed mee aan een anti-piraterijmissie... voor de kust van Somalië en voor de Oost-Afrikaanse kust. De bemanning onderschepte 44 piraten... van wie er vijf berechting zijn overgebracht naar Nederland. Drie dagen voor thuiskomst deed de Amsterdam op verzoek van Frankrijk-Ivoorkust aan. Daar bevoorraden het Franse militaire... en was het beschikbaar voor het evacueren en opvangen... Van van Europese burgers. De bemanning is onderscheiden met de herinneringsmedaille... vredesoperaties. En op de Europese kampioenschappen shorttrack in Herenveen heeft Shinky Knecht zilver gewonnen. De Fries van 21 eindigde voor eigen publiek als tweede... in de finale van de 1500 meter. Knecht moest na een spectaculaire slotfase... alleen de Fransman Fauconnet voor laten gaan. De Rus Zagarov finishte als derde. De mannen gaan morgen in het individuele toernooi door... met de 500 meter. Het weer. Vanavond regen, later wordt het droog en een graad of 6. Morgenmiddag, vooral in het noorden, weer flink wat regen. Het wordt morgen een graad of 11 maximaal. Dit was het NO. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. See it.